Lot Lewin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten terug uit het klimaatakkoord. De Amerikaanse president Trump maakt dat rond deze tijd bekend in een persconferentie, maar het nieuws was al uitgelekt. Trump wil niet langer meedoen aan de internationale afspraken uit het akkoord, dat in 2015 getekend werd door bijna 200 landen. Doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. In de Filipijnse hoofdstad Manila is een groot toeristenresort aangevallen. Volgens ooggetuigen liepen gemaskerde, gewapende mannen door een hotel heen. Ze zouden geschoten hebben op hotelgasten en personeel. Ook zijn er explosies gehoord en er zou brand uitgebroken zijn. Volgens een woordvoerder van het leger uh, is de situatie inmiddels onder controle. Op foto's is te zien dat mensen gewond zijn geraakt, maar verder is er over slachtoffers nog niets bekend. Volgens een Amerikaanse site die terroristisch geweld in de gaten houdt... heeft Islamitische Staat de aanslag opgeëist. De kans is groot dat er een nieuwe poging gedaan wordt... om VVD, CDA, D66 en GroenLinks weer om de tafel te krijgen. Volgens Haagse Bronnen probeert informateur Jane Quillink... de onderhandelingen tussen de vier partijen weer op gang te brengen. Tweeënhalve week geleden liepen de onderhandelingen... tussen de vier partijen vast op meningsverschillen over migratie. De actie Alpdu 6 heeft ruim 10 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Dat bedrag is zo'n 7 ton lager dan vorig jaar. De organisatie denkt dat er nog wel iets bij komt omdat er nog inzamelingsacties lopen. De klim op de Alpdu 6 is voortijdig afgebroken vanwege hevig onweer. Lopers en fietsers zouden tot 8 uur de tijd hebben om de berg te bedwingen, maar dat vond de organisatie niet verantwoord. Inmiddels is het noodweer voorbij. Het weer dan. Vanavond blijft het vooral in het zuiden nog lang warm. Morgen zonnig en warmer dan vandaag met 24 tot 29 graden. Later in het zuiden stapelwolken en kans op regen of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1231... hier op ZFM Zandvoort. Uw eigen lokale omroep of als je via internet luistert, waar ook ter wereld... natuurlijk ben je welkom bij dit New Age muziekprogramma. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gastheer En we gaan weer beginnen met een aantal nieuwe werkjes. Vier in totaal, verdeeld over deze twee uur. En de eerste is van een Nederlandse, ja, Kerani... In het Egi heet ze Erika Kelen. Ze woont in Stijn, Zuid-Limburg. En uh, ze heeft ook eigenlijk gespijt natuurlijk, kerani.nl. En ze heeft een gloednieuw album gemaakt, uh, genaamd Stardust. Daar gaan we straks mee beginnen. Dan het derde trekje komt van Corsioli. Illusia heet zijn nieuwe album. En nou ja, daarmee wordt alles compleet, zullen we maar zeggen. Je kan het natuurlijk meelezen. Links naar websites enzovoorts enzovoorts via peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hi, this is Karani and you're listening to Peaceful Radio.